We leven het ritme van Zandvoort, ook op TV. TV. C Text TV op kanaal 45. C F Barbara Streisand. Stry Sand. Barbra Streisand Streisand. turn out of ZANG Punt 9. F